Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen en dit is het nieuws van NOS op 3. Een meerderheid van de leraren wil een langere kerstvakantie. Ze hopen dat door een week langer thuis te blijven de verspreiding van het coronavirus afremt. Dat gebeurde namelijk eerder ook in de herfstvakantie. Een vandaag onderzocht dat twee derde van de leraren de lange kerstbreak een goed idee vindt. School is precies een plek waar mensen ook bij elkaar komen. Nou, tel dat allemaal op en je hebt een hele grote kans op uh, een uitbraak. Uiterlijk dinsdag komt er een antwoord op dit plan. En hoe komen jongeren de kerstvakantie eigenlijk door in deze coronatijd? Daar maken sommige burgemeesters zich zorgen over. Ze vinden dat er meer georganiseerd moet worden om ze van de straat te houden. Deze jongeren in Culemborg zijn nog niet heel enthousiast. Ja, in principe wel leuk dat ze in ieder geval hun best doen om de jongeren een beetje bezig te blijven houden. Ik zou zo niet meedoen denk ik, maar als ik me echt zou vervelen zou het me wel leuk lijken. Je kan altijd iets nieuws proberen. Het is heel leuk bedacht en ik snap dat iedereen heel erg zijn best doet om zulke dingen te organiseren om het nog leuk te maken. Maar het gaat nooit in de buurt komen van wat het was. Verwacht trouwens niet allerlei grootse feestjes, want dat kan vanwege corona nog steeds niet. In het Verenigd Koninkrijk gaat het nog maar over één ding vandaag, vaccineren. Hier is het, eerste land, het is het eerste land ter wereld waar het grote prikken begint. Andere landen willen nog een paar weken wachten tot er meer testresultaten zijn. In Nederland krijgen de eerste mensen waarschijnlijk begin januari een prik. De skipistes in Oostenrijk gaan vlak voor kerst weer open. Dat betekent niet dat ook jouw skiplannen weer door kunnen gaan... want hotels en restaurants blijven het hele jaar nog gesloten... Ook moeten de meeste toeristen eerst 10 dagen in quarantaine. voordat ze de piste op mogen. In andere landen, landen blijven de pistes voorlopig nog dicht. En dan nog het weer: vanavond en vannacht grijs en grauw. en het gaat ook regenen. Ook morgen verloopt op de meeste plaatsen bevolkt met geregeld buien. Dan is het waterkoud en zo'n 6 graden. CFM, verkeersupdate: Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 rijdt het verkeer langzaam vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen naar de West- en Hilversum-Noord. 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. Komt door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 kwaliteitsnormen en dan stopte ik ermee ja. want geld was niet het belangrijkste. Ja, het en dat, ja, ja, ja. je nog was nog toch leven. je was bezig met je muziek en toch niet met de, en je idealen en ja, niet ja. met het geld.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 We had je overal gesubsidieerde jeugdcentra En het oh, was altijd een, weer een donkere nee, ja, Waar je ja, ja, ja. in een t-shirt zonder, zonder mouwen. Met een flesje bier. Ja, in een je zonder. had je makkelijk een uitkering. Dan kreeg je een uitkering. Absoluut. Kreeg je, ja, man. Als je er niet van rond kon komen. dan ging je naar de sociale dienst. kreeg je een bijstandsuitkering. Ik zeg wel, we hebben in die tijd wel geluk gehad. Het was.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 En onbekende talenten, want dat was een beetje de aanleiding voor ons om dit programma op te zetten. De, een van de eerste aanleidingen was eigenlijk dat ik via jouw lijst op uh, Spotify, mm. Blue terecht kwam, oftewel Luke Schriever. Die heb ik ooit zijn spelen in het voorprogramma van uh, Dr. John in zo. Mm. En aan de hand een, een jam sessie met hem van anderhalf uur. Nou, dat heeft Plattern natuurlijk opgemaakt. Hmm. Nooit meer iets van die man gehoord. Hmm. Nou, zoek ik het na, blijkt het toch nog tientallen jaren hier in Nijmegen. Ja. Hij uh, geldt een beetje als godfather van de ja. gitaar in Nijmegen. Ja, in Nijmegen, ja. ja. Ja. En hij heeft zich lang geleden teruggetrokken uit het live gebeuren. Maar het is een hele goede gitarist. Nu horen we Lulu en de Headhunters met het nummer Cork up That bottom uit 1997. ...heb je landelijk mensen, Arthur Ebeling, Bouten Plantijd. Ja. ...dat, dat vind ja, ik wel een zeggen. hele goede muziek, ja. maar dat... Ja, ...ja, nee, dat is de, raar... Musici, ...musicians, hè? Ja, ja, ja, dat is zo. Van, kijk, als, je, als je kijkt wat Arthur Ebeling, een fantastische gitarist, ja. ja. ...maar... Ook wel een eigenwijze iemand, zo van uh, altijd alleen en niet, comm niet commercieel, zeg maar. Dus dat zijn precies wat je zegt, dat zijn uh, musicians, musicians. Ja. Ja. Maar iemand als Fouta die dat vind ik een fantastisch artiest. En Clemens van de Ven? Ja, de, de, ik ken de Clemens eigenlijk ja, uh, he heel vaag. Uh, ik, ik, ik organiseerde nog wel eens uh, sessies ook in Bussum en zo, bluesessies. Oh. Hij, hij speelde met weer een drummer die ik kende. En, ja, en, en toen daar ken ik hem wel vaag, maar via Arend Bouwmeester, onze, onze Toen die, uh, die, die kende Clemens en Clemens wilde een nieuwe band formeren en die zei: Ik weet niet de gitarist niet.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 She got a heart go, gold. Heart of gold. She got a heart of gold, She got a heart. Of gold. Babe,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 Dan zeg maar, hè, Dames, het... Matthäus, ja, ik heb daar geen, gestart, uh, die zucht heb ik niet, ja. maar dat is wel raar, bij sommigen, ik... Ik, heb, ik heb het allemaal wel meegemaakt en het meest ook wel eens geprobeerd, maar dan is er net één ding, zoals een dat bij alcohol heeft, of de ander bij heroïne, Eén ding waar je moeilijk nee tegen kan zeggen, en dat was bij mij cocaïne. Heeft dat echt, uh, heeft dat in de weg gestaan door te spelen? Of, uh? Nee, nooit, nee. nee.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 uh, dat, was, ja, dat was een soort paradijs eigenlijk voor een tijdje, weet je wel. Dat was, dat was een, twee weken Florence, twee weken Marseille, ja, ja, ja, ja. een week in München, een week in Hamburg. En dan, zo van, uh, het kon niet veel beter hè. Zo, en heel veel geld verdiend, en vooral hij dan natuurlijk. En daar uh, is toch heel weinig van overgebleven vind ik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 Hij gold dan een tijdje lang als de king of rock and roll. En niets ten kwade van hem of zo, maar ik vind toch dat hij op een ontluisterende manier is gestorven. Dat is nou niet bepaald een succesverhaal, weet je wel. Dus je moet ook ontzettend uitkijken dat je, ook al lijkt dat rock and roll, dat je het niet idealiseert. Het is niet allemaal even goed of te gek. Dat is natuurlijk ook gewoon. In dit volgende nummer gaat Herman Brood er nog veel positiever over. We horen nu Rock and Roll Junkie van Herman Brood en zijn Romans Romans uit 1978.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 daar is die hele machine machinewerk, die komen aan het vliegtuig, stap in de limousine naar, de, naar, naar het, uh, het Amstel Hotel en die hoeven eigenlijk alleen een plektrum nog op te pakken. En wij sjouwen alles nog zelf, hè? we moeten ook weer zelf rijden in een busje terug, dus het is iets zwaarder. En dat voel je wel, dat merk je wel, je merkt dat je lijf gewoon ouder wordt. Hè? Zo. Dus heb je dat ooit meegemaakt, dat managers, producers, je echt... Uh op al nou genomen. Nou ja, ik heb wel een tijd gehad dat ik zelf niks hoefde te doen. Ja, ja, ja, dat we met de complete crew uh, ah, en uh, dat ja, stond, en dan stonden dan kom je gewoon aan en dan staat je gitaar gestemd op het podium en dan ja. hoef je hem alleen maar op te pakken. Even de soundcheck uh, en dan naar de catering. Oh, ja, <laughs> ja, ja, nee, die tijd heb ik wel meegemaakt ja. meegemaakt, ja. Maar ja, weet je. En de producers die, die inspirerend werken. Dus ja, ja, wel.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 omdat ik natuurlijk en het toeren en het spelen en de backline en de omgang met de geluidstechnici, etc., dat ik het allemaal wel ken. Ja, ja. En, uh, en ik heb mijn ja, ja, ja. hoofd goed op een rijtje, kan goed regelen. Ja.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 Uh, en dat heet home cooking. Ja. En home daar, cooking. Ja, daar spelen we ook gewoon dingen die we leuk vinden. Ja. Dus dat is geen origineel materiaal of zo. Uh, wel maar wel verrassende kwaliteit, Max. Hé? Eh? Wel verrassende kwaliteit. Ja, een goede muziekantje. Uh, behalve jij natuurlijk. maar Ook die drummer als je gaat zingen. Je weet niet ja. Je je hoort, ja, dat is de eigenaar, was de eigenaar van de lokale muziekwinkel. Wow. En dan horen we nu.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 by me shit by me Yeah, yeah I'm doing pretty good for the ship I'm in. I'm going now like a god against the I'm doing pretty good for the ship I'm in. I'm doing pretty good for the ship I'm in. I'm doing pretty good for the ship I'm in. by Leuke ja, leuk andere sappige verhalen. Hè? Sappige verhalen. Sappige verhalen, hè. Nou, ik wilde jullie nog wel één anekdote ja, ja. over. Over hoe ellendig het kan zijn om is te zijn. de grootste? Wat is nou een van de grootste...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 is, is het hem ook of weer of gebeurd? Ja. En heeft ooit een die zo geniaal geleerd? Ja, ja, ja. ja, ja. Je bent op de goede plek, plek ja, afleggen. Ja. Ja, mooi. Ja, ja, ja. Ja. Gitaar met geschiedenis. Ja, ja, ja absoluut. Ja, ja, ja, ja. Nou, Harry. Nou, mooie melodie zo, toch? Hartstikke, Hartstikke leuk, ja. fijn dat jij, uh, nou, okay. zo'n ...prachtig inzicht heb uh, kunnen <laughs> geven ja, op waar graag we op zoek zijn naar de wortels van de Nederrok. Ja toch? De Weet je wel? Ja, zonder al te veel de scènes gegeven uh, mensen uitglijden te maken. Met, <laughs> Met, <laughs> uh, al te veel mensen in verlegenheid. <laughs> <Ja, laughs> uh, <laughs> uh, Mooi ja. aansluit op het laatste anekdote. Geen uitglijden gemaakt. Ja, <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Hartstikke. Bedankt. Ja, ja, maar ik ben, ik vind het leuk dat jullie die dingen doen, dus.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 en ja. misschien dat er één iemand iets heeft van oh leuk om te horen ja. Ja. je kunt het ook allemaal niet doen hè? Ja. Ja. nou ja, maar ja, precies, precies snap je ja. van dat geldt voor ja. jullie ook ja, ja. U, u, u moet die, die ja. ja. ja. rechter helemaal het wel grappig want Frank Krijveld is met zijn broer uit zijn eigen band gezet Wat? maar die heeft toch over al die mensen geschreven ja hij zei ja, zonder cynisme want het heeft zo zin ja ja, ja cynisme is, is heb je zeg ik altijd, is de, is de, de, de dood voor de, de, een creatief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 en als je gewoon goed luistert om je heen, is dat ook wel terecht, weet je wel, want ik dus, ja, je kan, je, je kan je hier in Nederland alleen al uh, 20, 30 mensen noemen die, die wel zoveel beter zijn, ja. het enige wat, maar uh, dat, kijk dat zijn ja. gitaristen dat zijn mensen die, het zijn soms nerds zeg maar weer, maar of technisch heel goed of, ja, dat, dat, of wat, wat dan ook. Dat een groot dan mysterie, want... <within> s s s s zoveel goede gitaristen. Ja. Dan kijk maar die ook bij de gypsy gitaristen. Ik, ja, e de boel, dan e snap je. Moos ja, is En er zijn zelfs mensen waar je nooit van gehoord hebt. Ja, Misschien is Nekken. wel zo de grootste, de grootste inspiratiebron voor mij...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 En, en, ja, toch is dat niet helemaal waar. Maar ik heb, ja, dat is misschien de aard van het beestje, ik heb mezelf nooit gezien als een, als een, een uitzonderlijk gitarist, maar ik ben, ik ben een bandjesman en ik, daar zijn er niet zoveel van, ik ben iemand die heel goed in een bandje kan passen. Ik luister naar de rest en ik weet mijn plek en vul aan waar nodig met het juiste geluid in veel verschillende muziek. Dus daar, ik ben ja, ervaren en handig, maar, maar, maar geen genie. Ja. <laughs> maar die ja. zijn nog vaak niet het gelukkigst. Nee, Frank gebruikt heel vaak de term magie. Ja. Magie van de muziek, magie van de bandjes, magie van het optreden ja. ja, dat is, ja, dat is zoiets eigenlijk he, van, van, dat is het ook. Van de dat zijn zelfs momenten, maar de momenten dat je echt, echt gelukkig wordt van muziek, dat is als een dan eindelijk alles is bij elkaar omdat het heel eventjes werkt, weet je? Zo, zo, zo moet het je. Zo had ik het ja. in mijn hoofd. En, dan, zo en dat. Een eindje boven het ja. En, <laughs> ik zeg de ja. ja, nee, ik vind dat even gewoon de sfeer, de akoestiek, het geluid, ja. de balans, uh, alles werkt en, en dan krijg je dan, hè, dan, dan het zijn, dan zijn dat niet meer de noten, dan die noten spelen zichzelf.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 die oude rookjongens nou zo door, ja, ja, wel ja. af en toe, in hotelkamers ja, afbreken, ja, ja, ja. maar uh, snap je van, omdat je, afgezien natuurlijk van de drank en de drugs en de tijdgeest en zo, ja. maar omdat je, je, je, dan ga je, dan leef je een beetje buiten de maatschappij, ja. als je drie maanden onderweg bent en je leeft altijd in hotels, er is, er is, eigenlijk is de hele dag gevuld met bullshit. Dat is gewoon morgen in, in het busje kruipen, het is 500 kilometer rijden, ja, weet je wel, dat ja. moe zijn. Ja. <laughs> en dat vind leuk? Nee, nee, nee, maar, maar zo van, maar de, het punt is, je hoeft geen boodschappen te doen.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 Ja, door weer, ja. door maar ja, het is een godswonder ja. dat we nog leven dat mag ja, je wel, wel ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. hartstikke bedankt ja graag gedaan heel graag gedaan en dit was alweer de tweede aflevering van De Krochten een zoektocht naar de wortels van de Nederlandse rockmuziek we sluiten deze aflevering af met het nummer van Django Edwards, met de Hario Harry het nummer Def, Homie Money, live gespeeld in Cannes in 1990. Tot de volgende keer!